Ik heb de bemanning zo goed als rond, denk ik. Nou, vertel me eens. Wie heb je zowel? Nou, ten eerste. Mijn broer, Sibedoekse. Ja, vanzelf. En verder. Sip van Matje. Hele Zorgdagen. Doeke Cupido. Eike Smit. Wie zeg je nou? Eike Smit? De schipper van de commissieboot? Ja, er is maar één Eike Smit op skillgrim. Ja, ben je nou wel laatavond kijken? De schipper van de commissieboot. En, en wil die onder mij de zee op? Hij maakte er geen punt van, Ties. Hij wilde mij helpen. Nou, dan maak ik daar ook geen punt van. Wie heb je verder nog? Eh, uh, Sibbe Buren. Inke Hek. Sil van Pijt. En uh, voor de afzetter zal mijn broer Sibbe zorgen. Sip, Doeke Cupido, Eike, Ja, ja. Dan kom ik nog één roeier tekort, hoor. Je komt geen roeier tekort, Ties. Nou ja, ik telde. Die ene ben ik, Ties. Jij? Ja, ik. Denk jij voor de drommel dat ik een vrouw in mijn boot wil hebben? Kijk naar mijn handen, Ties. Die kunnen werken, maar ook roeien. Nee, dat doe ik niet. Ik geen 25 jaar, versta je? Wees nou redelijk, Ties. Jullie doen het voor mij en voor Arjen. Er is altijd gevaar bij. Jullie wagen je leven voor het kooihuis. Laat mij dat gevaar nou delen. Dan stuur je laas maar. Ties, ik heb twee jongens, waarvan er al één in gevaar is. Waarom nog woorden vuil maken, Ties? Je denkt toch zeker wel dat ik er kan, hè? Jij bent me er één, kijk. Jij bent me er één. Goed, dan moet je het zelf maar weten. Het gaat per slot om jouw zoon... Bedankt, Lies. Bedankt. Arjun, een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Vandaag hoort u het zestiende deel: Van Leven naar Dood van dood naar leven. kijken. Pak voor kijken. Op voor je. Eh Pak voor kijken. Nu wordt op voor je. Nu wordt voor je. kijken. Zie je de hut? Die is... Ik het? hut? Loop het Goeie Gooi op. Gooi op. Ik zie de hut. Pak voor strijken! Zie je al je? Ja. De hut ligt in elkaar. Pak wordt strijken! Strijken! Strijken! Nee, hou eruit! Arjen! Arjen! Hij reageert niet! Hij, hij hangt tegen de aan. Gooi een lijn uit, Arjen! Pak strijken! Hier, de lijn! Kijk maar eens, kijk er heen! Twee, hup. Een goede gooien! Ja! Van ja, steekt er geen hand daaruit! We moeten met z'n allen roepen! Hij zakt nog meer in elkaar! Arjen. Maar hij lijkt wel bewusteloos. Eike! Ziba, wat moet men doen? Dies, zal ik? Goed. Hier, de lui mensen. Eike, kijk me laat eens uit. Is het niet te vijf, Ziba? Allee, het is een vijftien van. Arjen, nee! dieren die lijn, mamme! Hij wil de lijn op een tweeën heen pakken. Arjen heeft geen kracht meer! Ja, hij geeft een teken! Trek hem, De lijn trekken! Kom maar aan! Kom maar aan! Met beleid. De schuit krijgt veel meer harder! Zie buren vuren en zil! Pozen! alle aller! Hij, le hij leeft nog! Kijk hè, Hij leeft nog! Leg hem hier in het midden! Alle roeien op een plaat, Eurie! We... Kies! Kies, het is het! Het, het, het, het rijfanker zit vast! We kappen niet vol! De anker er nog op En we keren niet! We roeien door naar het huidbad! Ah, ja, Kree! Arjen! Arjen wil wat zeggen! Arjen! Arjen, wat is er? Wat wil je zeggen, Arjen? Bruno. Hij bracht naar Bruno. Bruno? Oh. Ja, die was bij hem. We ik een zieke onderzien, jammer. Maar... maar wij moeten vandoor. Groeien, mannen, Groeien. Hey? En... he. En... Hé, he. Deur moet stijgen. Groeien. Hey, en... he. En... Hey. Sterk. Ja, ja. Dag Ties van Kunnen. Dag Eikensmit. Dag Van Famke. Dag Eegje. Hoe is het met de drinkeling? Oh, hij heeft aan één stuk liggen slapen. Nee, hij slaapt nog. Mim is bij hem. Ach, kom maar even mee. Hij ligt in de bedstee. Hm. Nou, we gaan even kijken. zo. Hey. Hé. Dag mannen. Hoe is het met hem kijken? Ik kan niet anders zeggen dan dat hij de hele tijd als een roze vlieg slaapt. Ja, en liggen snurken. Ja, dat is een goed teken. Mag ik hem even zien kijken? Natuurlijk. Ik zal de deur voorzichtig open doen. Wat <lacht> lach je, Die is morgen weer zo gezond als een vis. Dat kan Kijker gerust van me aannemen. Nou, Laat hem nog maar een paar uurtjes rustig liggen. Hè? Ja, ja. <lacht> Kom mee, mannen, naar de keuken. Nou. Met die jongen komt het bed weer een Ja, dat is mooi. Nou, en dat jullie bedankt zijn, dat begrijpen jullie wel, hè? Oh, dat wil in orde kijken. Zeg, heb jij geen blaar op je handen gekregen, papje? Wel, nee, kijk maar. <laughs> ja, dat zit wel heel top, Eike. Ja, ah, maar jij roeit anders als de beste pap. Ach, Eike, wat doet een mens niet voor zijn kind, hè? Jij ja, maakt je toch in het geheel geen zorgen meer om die jongen, hè? je broer. Ik wou dat ik er zeven zo had, wil je dat maar geloven? Nou, nou, tjonge, tjonge, zeven, mijn liefst. Dan zou je toch raar staan te kijken, Ties. Ze zouden we wel allemaal mee in de reddingsboot moeten, hè? Ja, dat spreekt. <laughs> maar uh, neem een sigaatje, mannen. Graag, nou, maar dan wel onderweg natuurlijk, want ik ga meteen weer op huis af. Zeg, hoe is het eigenlijk met Ties van Kunnen op de boot, Heike Kom Komt die wel behoorlijk sturen, hè? <laughs> Ondeugd dat je bent om daarover te beginnen. Ja, nou, weet je, Ties is een eigen kerel Eikje. Dat weten we toch allemaal, maar... Uh... Ik heb hem maar een beetje in zijn waardigheid gelaten. Ik heb hem gewoon zijn gang laten gehouden. Ja, ja. Heel skill gebarst van de eigenwijze mannen, zullen we maar zeggen. Hè? Nee, nee, nee, mensen. Hier kom ik tegen in opstand. Skilge zit niet vol met eigenwijze kerels, maar gebarst van wijze, verstandige en vooral moedige mannen. Zo is het. Ja, oh. Eh, ja. Nou valt het ineens stil, Mim. Eh, het ging anders goed, hè, Aiken-Smith. Wij, eh... We moesten maar eens gauw praten bij elkaar. het is van kunnen. Ah, oom Siebe. Goeiedag samen. Goeiedag. Nou, als Siebe doek erbij komt, dan gaat wij weg. ik wil jullie niet wegjagen hoor. Alle mensen. Nee, nee, nee, maar wij stap op. Wij op. Uh, bedankt voor de sigaarkijken <laughs> ja, en voor je vriendelijke woorden. Ja, ja, dat is allemaal maar goed, mannen. Vrienden, mag ik wel zeggen. Nogmaals bedankt. Ja, ja, ja, dat is wel goed hoor. Kijken, broer. Tot ziens. Ja, jutjes kijk. kijken. <laughs> We zien elkaar ziens. nog wel. Ja, Naar, Ties. Naar, Eiken. Ja. Zo, ga zitten, Sibe. Het, eh, het is goed met de jongen, hè. Best, Siebe. Hij slaapt zich weer gezond, zegt Ties. Hey, nog wel bedankt voor wat je voor hem gedaan hebt, broer. oh wat. Het is toch zeker mijn eigen neef. Ja zeker, Arjen is Oom Siebens eigen neef, maar het water was even goed wel nat en koud. Hè? Ja, niks te betekenen. Nou, <lacht> geef mij maar een lekker stuk roggebrood met spek. Ja, het staat al klaar, zoals je ziet. En snee roggebrood en een lekker stuk spek, alsjeblieft. Ik hoor. Uh, ik heb, ik heb nog niet geslapen. Niet geslapen? Nee. Ik, uh, ik heb gewaakt bij Barbermier. Maar te vergeefs. Gewaakt bij Barber? Mier? Hoezo? Het kind, uh, Het kind is dood. Kind van Barbermier dood? En heeft om Sieben gewaakt? Ja, ja, ze waren vanmorgen totaal op. Ze kwamen bij me. Ze wisten natuurlijk niet dat ik van zee afkwam. Ze waren al bij drie anderen geweest. En die durfde niet. Nee. En toen bent u na die reddingstocht toch nog gaan waken bij een doodziek kind. Ach, als een mens op zijn tijd een flinke borrel drinkt. Ik zeg op zijn tijd. Dan kan een mens veel hebben. Maar een kind zien sterven. Dat is een gruwel. De storm is gaan liggen. Maar de ziekte woedt voort. Op het hele eiland. Bij hele moet het helemaal niet pluis zijn. Joukje is ook al ziek. Joukje? Ik ga dadelijk naar de toe. Naar die? Die venten jullie het Zuid-Burenland heeft afgegaat. Ach, Sib, hou toch op! Joukje is Joukje, Japke is Japke en Hille. Och, die man is toch ook te beklagen. Die man is Hille. En dat is erg genoeg als hij zo bent. Hij is een deugd niet kijken hè. En dat blijft hij. Altijd. Maar ik ga strakjes bij ze kijken. Ik wil zien hoe het daar reilt en zeilt. Ja. Is dat voor een witte streep licht? Stormt er nog om de hut? Nee. Het is donker. En toch is er een streep licht. Ik hoor de wind nog om de hut. Maar nee, dit is de hut niet. Daar hangt toch zeker mims beddenkwast? En die streep licht kwam door een kier van de bedsteeddeur, Precies op de beddenkwast. In de bedstee van opa en opo waren twee beddenkwasten. Die bonden we als kinderen aan elkaar en dan gingen we schommelen. Touteren. En Japke heeft me afgezegd. Heeft het ringetje weggesmeten. Maar dat komt wel weer goed. Er komt een mooie tijd. Na de storm krijg je vaak juist heel mooi weer. Oh, wat is het nou lekker rustig in mijn hoofd. Ze hebben me bij de reddingshut weggehaald. Ja, nou weet ik het weer. Oom Siebe bond mij op zijn rug. En ze sleepte ons door het water. Oom Siebe heeft me gered. Of nee? Allemaal hebben ze me gered. Ties was in de boot. En Aike Smit ook. Droom ik nou toch? Nee, nee. Ik zie het duidelijk. Die stond aan het roer en Heike Smit gooide de lijn. En Mim was erbij, Mim in de reddingsboot. Maar die wou natuurlijk mee, net iets voor Mim. Mim kan alles wat ze wil. Mim is een geweldige vrouw. Mim is een gezin. Zo'n moeder te hebben, zonder vrouw als Mim, zou de wereld niet kunnen bestaan. En zonder mannen als oom Sibe ook niet. Sibe haalde me uit de hut. En oom Sibe droeg me later naar de wal. En toen ben ik ingeslapen. En nou lig ik in Mims bed. Wat een veilig gevoel, Mims bed. En wat fijn om te denken dat ik nou niet weg hoef. Zoals ik in mijn gekke hoofd heb gehaald. Dit is het beste plekje van de hele wereld. Het ruikt hier naar vers hooi en naar de vlerenboom. Je bent toch niet normaal als je dit allemaal in de steek zou laten? Dit kun je toch nooit missen? Nou, eerst maar eens de deur openduwen. Zo, feintje. wat je wakker? Ja, ik wil eruit komen, Mim. Ik wil jou zien en de zon. En Laas. En Eegje. En de oude Bruin en Piet. Kom maar, Aien. Kom maar, een feintje. Kom maar lekker aan tafel zitten. Ga maar zitten. Wil je wat eten? Lekker bord pap. Het staat klaar. Een bord pap? Hier. Ja, graag. Dan val maar aan. Het is niet te heet. Jongen, eetje, Eegje. Dat smaakt. Geen wonder, wanneer heb jij voor het laatst eten gehad? Daar ga je in. Hé, hey, dag Laas. Nog jongen. Nog kerel. Nog wat pap, Arjen? Ja, nog een beetje graag. Je hebt een baard als Oom Sieben. Ja, ik voel het. Ik hoop alleen dat ik nog meer van Oom Sieben heb. Ik bedoel, van zijn karakter. Ja, Oom Sieben is een geweldenaar. Die redt mensenlevens. Ja, maar allemaal hebben ze me gered. Ik heb ze allemaal toch gezien. Eiken, een Ties, een Sil, een Sibeburen En natuurlijk Mim. Ik heb jullie allemaal gezien, in de reddingsboot. Als je weer op streek bent, moet je ze allemaal maar eens gaan bedanken. Als ik weer op streek ben? Nou, dan moet het maar meteen gebeuren. En dan moest ik maar met mijn eigen Mim beginnen. Ik tel niet mee, Arjen. Mim niet meetellen? Mim in de eerste plaats. Mim in de eerste plaats. Mim in de eerste plaats. Nou, nou, rustig maar, jongen. Rustig maar. Hoe gaat het nou hier verder in het dorp? Ik bedoel, met die ziekte? Dat gaat slecht, Arjen. Dat gaat heel slecht. Er zijn al vijf kinderen gestorven. En er zijn er nog tientallen ziek. Ja, ook enkele volwassenen zijn ziek. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. De dood waart over het eiland... en mij wordt het leven teruggegeven. Hoe... Uh, hoe is die hut eigenlijk in elkaar gestort, Arjen? Ja, die stond wel ruim vijftig jaar. Tja, hoe ging dat? Ik had er geen erg in. Ik voelde me erin dat dat noodweer eigenlijk wel veilig. Net wat je zegt, Laas, die, die hut had het al vijftig jaar uitgehouden. Maar ineens vloog het dak eraf. En de wanden vielen zo'n beetje in elkaar. Ik probeerde alles nog zo'n beetje bij elkaar te spijkeren, maar... maar toen kwamen de geweldige golven en opeens zat ik midden in het water. Ik ben toen op het vlak gekropen en de storm ging als een razende tekeer. En... Bruno was ineens verdwenen. Arme hond. Het was zo'n brave hond. Hm. Ik kom met hem praten. Hm. En hoe lang ik daar zo gelegen heb, of beter gezegd, half gehangen heb, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een wonder is dat ik hier nu zit. Bij jullie. Ja. Dat is zere hand en zere weg. Die is ondergrondelijk, Arjen. Zeg. Eertje, geef de Bijbel eens aan. Alsjeblieft, min. Nee. Hier. Laas. Lees eens voor. Psalm 65. Dat was de lievelingspsalm van jullie vader. Hier, Laas. Bij vers 6. Met geduchte daden... antwoordt gij ons in gerechtigheid... O God van ons heil. Gij, vertrouwen van alle einden der aarde en van de verste zeeën. Gij die de bergen vastzet door uw kracht, met sterkte omgort, Die het bruisen der zeeën doet bedaren, Het bruisen van haar golven en het rumoeren der natieën. Daarom vrezen zij die de einde bewonen voor uw tekenen. Maar waar de morgen gloort en de avond daalt, brengt gij gejuich. Gij bezoekt het land en verleent het overvloed. Gij maakt het zeer rijk. De beek gods is vol water. Gij bereidt hun koren. Ja, zo bereidt gij alles. Zo, ik heb je behoorlijk ingezeemd, want je baard zit er dik op. Tja, het werd wel tijd. Maar nou stilzitten hoor, nu kom ik met het mes. Ja, ja. Dat glijdt eraf. Trekt het mes? Nee. nee. Ja, waarom lach je nou? Je moet niet lachen, anders snij ik je. Ik niet lachen? Dat kan ik niet laten. Ik voel me weer gezond en sterk. Dan heb ik toch wel reden tot lachen. Natuurlijk, maar niet als ik je aan het scheren ben. Zeg, Arjen. Ik heb het er met Mim over gehad. Maar op een bepaald punt ga je toch gelijk krijgen. Hoezo ik gelijk krijgen? We moeten de strijd tegen het zand opgeven. Daar is Mim het over eens geworden. Mim wil nu toch verkassen naar het Westerland. Zo? Ja, afbreken als het vee buiten is. Eerst het woonhuis. Dat kan weer worden opgebouwd. En dan de stallen. Die moeten vernield. Ma zegt, dan komen jij en Japke bij haar in als alles klaar is. Hé, hey, stop nou eens even met scheren. En jij dan? Ik heb het er met Nekes over gehad. Hij schijt er definitief met de herfst mee uit. Nou, dan trouwen Jeeltje en ik in het najaar en trekken bij Nekes in... Maar... Maar ik zou toch... We hadden toch... Stil, Niks zeggen, Arjen. Dat hoofdstuk is afgesloten. Nee, geschrapt. We moeten nu aan de toekomst denken. En vooral aan de naaste toekomst. Want er zal veel te doen zijn, jongetje. Afbreken, opbouwen, weer inrichten, akkers bewerken. We moeten nu eerst maar eens flink aan het werk gaan, niet Arjen? Hé, hey, Lars. Huh? Wie loopt daar nou voorbij het venster? Dat was Japke, geloof ik. Ja, Japke praat met Mim. Er is vast wat aan de hand. Geef hem die handdoek. Zo, kom mee. Japke, Japke wat is er? Oh. oh, Arjen, het is zo erg. Het is ineens erg geworden met jouwkje, Arjen. Ja, Mie Mim sloeg ineens tegen de grond. En nou wil Taan met paard en kar naar de West om de dokter te halen. Maar dat duurt uren. Ik heb hem gezegd, ga toch hulp halen bij de buren. Maar hij zegt, die gunnen me toch het licht in de ogen niet. Ik ga, Mim, met Piet en de oude Bruin. De dokter rijdt best paard, dan zijn we een half uur terug. Maar zou ik dat nou niet beter? Niks daarvan, Laas, ik ga. Ik ben oh. weer helemaal in orde. En wat hebben de buren niet allemaal voor mij gedaan? Oh, nou, als je denkt dat je het aan kunt, mijn jongen. Ik kleem me aan en halen jullie alvast de paarden uit de stal. Kom mee, Laas. Ja. Oh. oh Eertje, het maak me zo bezorgd. De kleine pijt is nauwelijks begraven. Nou, oh, rustig, maar ja, rustig. Je moet je niet van tevoren allerlei dingen The in je hoofd halen. Hard. Ja. Ik hier. Hier, ruim. En voor En voor. U hebt geluisterd naar het zestiende deel van onze hoorspelserie Ardien. Hierin hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Jan Borkes, Truus Dekker, Joop van der Donk, Ingrid Heinsius, Wim de Meijer, Kees van Ooijen en Corrie van der Linden. Technische realisatie, Wim de Kok en Gijs van den Heuvel. De regie was in handen van Friso Cox.